Vijf uur. Het NOS journaal. Renate Evers. De regering waarschuwt voor opkomende economische storm. Bezuinigingen raken alle Nederlanders, zegt koningin in troonrede. Een oud president Afghanistan gedood bij bomaanslag. <tiedere muziek> Minister De Jager heeft gewaarschuwd voor een opstekende economische storm. Bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer... zei hij dat je pas achteraf kunt zeggen hoe zwaar de storm was. Maar de dreiging is groot en er is heel wat aan de hand... in de wereldeconomie en in de eurozone, zei De Jager. Volgens de minister van Financiën wordt volgend jaar voor veel mensen zwaar. We moeten scherpe keuzes maken en die zullen af en toe ook pijn doen, zei De Jager. Hij benadrukte het belang van goede overheidsfinanciën. Premier Rutte liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. Volgens hem blijkt nu nog meer dan vorig jaar dat het nodig is om 18 miljard euro te bezuinigen. En zijn ook veel meer politici het daar nu mee eens. Eerder vandaag legde ook koningin Beatrix de nadruk op de ingrijpende bezuinigingen. In de troonrede zei ze dat die alle Nederlanders raken. Gezonde overheidsfinanciën en meer vermogen om economisch te groeien zijn de basis. En ook een lage staatsschuld is noodzakelijk, zei de koningin. Door de maatregelen wordt de koopkracht van alle Nederlanders geraakt. De koningin zei dat ondanks de crisis de afgelopen jaren massale werkloosheid is voorkomen en dat Nederland een relatief goede uitgangspositie heeft. Maar de schuldencrisis in Europa kan ook onze economie raken, zei de koningin. De rijtoer met de gouden koets door de Haagse binnenstad is zonder problemen verlopen. Er stonden naar schatting 40.000 mensen langs de route. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... vertrokken om één uur van Paleis Noordeinde... en ruim een uur later waren ze terug voor de traditionele balkonscène. De politie was dit jaar extra alert om incidenten zoals vorig jaar te voorkomen. Toen gooide een man een vaccinelichthouder naar de koets. De politie spreekt dit jaar van een goede en feestelijke sfeer. Het Internationaal Monetair Fonds heeft de groeiverwachtingen... voor de westerse economieën naar beneden bijgesteld... Voor de VS verwacht het IMF volgend jaar niet meer 2,7 procent groei, maar 1,8 procent. De prognose voor de eurozone is verlaagd van 1,7 naar 1,1 procent. Nederland zit daar iets boven. Het IMF waarschuwt dat het allemaal nog veel slechter kan uitpakken als de schuldencrisis in Europa en de VS aanhouden. Dan dreigt een wereldwijde recessie. Ook moeten landen die er relatief goed voor staan, zoals Nederland en Duitsland, volgens het IMF voorzichtig zijn met bezuinigingen, omdat die ten koste gaan van de groei op korte termijn. De Afghaanse oud-president Rabbani is bij een bomaanslag omgekomen. Hij was voorzitter van de Afghaanse Vredesraad, die met de Taliban onderhandelde om een eind te maken aan het geweld in Afghanistan. Rabbani kwam om het leven toen in zijn eigen huis in Kabul een bom ontplofte. Hij ontving op dat moment twee leden van de Taliban. Maar het is onduidelijk of zij iets met de aanslag te maken hebben. Ook de tweede man van de Vredesraad werd gedood. Rabbani was twee keer president van Afghanistan. Een Brabantse politieman is geschorst omdat hij ambulancepersoneel heeft bedreigd. Dat deed hij toen een ambulance begin deze maand hulp kwam bieden aan een van zijn familieleden. De hoofdagent van 51 was op dat moment niet in functie. Medewerkers van de ambulancedienst deden aangifte van bedreiging. Tegen de hoofdagent van het korps Brabant Noord loopt een strafrechtelijk en disciplinair onderzoek. Het OM heeft vier jaar cel geëist tegen de aspergieteelster José Jansen. vanwege uitbuiting van buitenlandse werknemers op haar bedrijf in Zomeren. Volgens de aanklager kregen de werknemers slecht te eten, moesten ze lange dagen maken. en kregen ze minder dan het minimumloon. Van de strafeis van vier jaar is één jaar voorwaardelijk. Jansen kreeg eerder al boetes opgelegd door de arbeidsinspectie. Ze ontkent dat ze haar werknemers onderbetaalde. Het CNV gaat geen koopkrachttoeslag eisen, zoals de vakcentrale FNV wel doet. Die besloot gisteren van de werkgevers 300 euro te vragen. Dat moet het koopkrachtverlies compenseren, dat het gevolg is van de bezuinigingen van het kabinet. CNV-voorzitter Smit maakte vanmiddag duidelijk dat hij zich daar niet bij aansluit. Het CNV stelt geen centrale looneis, maar bekijkt per bedrijfstak wat de eis wordt. BNN moet een boete van 2500 euro betalen... voor het afluisteren van RTL Boulevard-presentator Albert Verlinde. Ook moet de omroep Verlinde 750 euro smartengeld betalen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. In 2009 kregen Albert Verlinde en zijn man Onno Hoes een prijs van BNN... en in de prijs zat afluisterapparatuur. De omroep wilde aankaarten in hoeverre je kunt mengen... in het privéleven van bekende mensen. Het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat neerslag vallen. Morgen ook bewolkt en van tijd tot tijd wat regen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Later wordt het vanuit het noordwesten droog. De dagen daarna meer zon en vrijwel overal droog. B verkeersinformatie. Er staat wat minder file dan anders op dinsdagmiddag. Vooral bij Amsterdam valt het erg mee met de avondspits. Bij Utrecht staan de meeste files zoals op de A1 en de A28... En er is er maar eentje die opvalt. Die staat op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Tussen de afrit en polder en de Vlakentunnel 4 kilometer door wegwerkzaamheden.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 Willen we een menselijk en sociaal land of willen we een onmenselijk asociaal land? Ik wil graag weten wat u van de plannen van het kabinet vindt. Bel daarom nu gratis met de Kamerleden van de SP op 0800 2345 667 of kijk op sp.nl. Emiel Rommer. Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdiek. 8 over 5, goedemiddag. Deze uitzending is voor u allemaal niemand uitgezonderd. Want de maatregelen die het kabinet gaat nemen is overal voelbaar. Links, rechts, oud, jong, rijk en arm. U krijgt van ons de feiten van het kabinet en de feiten van de oppositie. Met natuurlijk de uitleg die u van ons bent gewend. Prinsjesdag 2011. Ondanks de vele zwaaiende mensen langs de route... was de boodschap van het kabinet vandaag somber. Dat was ook de toon van de troonrede... die koningin Beatrix aan het begin van de middag voorlas. Leden van de Staten-Generaal... Ons land maakt economisch moeilijke tijden door. Het jaar dat voor ons ligt... wordt dan ook een jaar van ingrijpende bezuinigingsmaatregelen... die alle Nederlanders raken. De bezuinigingsoperatie van 18 miljard euro... gaat aan niemand ongemerkt voorbij. Voor vrijwel iedereen daalt in het komend jaar de koopkracht. Tal van voorzieningen... ...worden versoberd. Even de koningin. Hoera. Hoera. Hoera. Daar komt de minister van Financiën met zijn koffertje aan. Peter Blok, kan jij hem al zien? Ja, ik kan hem zien. Hij gaat zelfs de Tweede Kamer bijna in. Meneer De Jager heeft u ook nog iets positiefs te melden. Nou, ik doe nu eerst het koffertje aanbieden. Er zitten ook positieve dingen natuurlijk in, maar het wordt een moeilijk. jaar. dat weten we allemaal. Hij wandelt de Tweede Kamer in. En uh, eerst ook nog heel veel foto's die gemaakt moeten worden... van minister De Jager van Financiën met zijn koffertje. Gerrie Verbeet, die opent uh, in de Tweede Kamer de vergadering. De Wij gaan luisteren. De van het jaar 2012. Ik geef het woord aan de minister van Financiën. Mevrouw de voorzitter, dit kabinet houdt rekening met een opstekende storm... Je kunt nu nog niet zeggen hoe groot, hoe hard of hoe heftig het wordt. Maar het is wel duidelijk dat 2012 voor veel mensen een zwaar jaar gaat worden. We moeten scherpe keuzes maken. En die zullen af en toe ook pijn doen. Ik ben daar niet blij mee. Ik ben er wel van overtuigd dat het nodig is. Nodig om ons huis zo stevig mogelijk te maken. Nodig om de storm zo goed mogelijk te weerstaan. En vooral nodig om dichterbij, in de buurt te komen van een goede, evenwichtige en houdbare toekomst. De fractievoorzitter van de VVD, Stef Lok. Goedemiddag, meneer Lok. Goedemiddag. Bezuinigen we wel genoeg? Het gaat erom dat je dat doet wat nodig is. Kijk, de situatie is lastiger dan toen we begonnen met regeren. Toen hoorden we van veel oppositiepartijen dat we te veel zouden bezuinigen. Um, helaas hebben we nu het gelijk aan onze zijde, um, omdat het inmiddels slechter gaat met de economie. En dit pakket is ook echt nodig. Uh, misschien moeten we nog wel meer gaan bezuinigen. Kan dat ook? Ik kan het niet uitsluiten. Dat kan noodzakelijk zijn. Daar hebben we van tevoren ook afspraken voor gemaakt. Als het tekort meer dan 1% tegen gaat vallen, dan gaan we opnieuw op de tafel zitten. Tromgeroffel, dat was buiten en binnen, klonk kadeng... want eindelijk was vandaag dan ook het kabinet aan zet. Niet waar, Wilma? Vijf dagen stilte vanuit de trefferzaal. De ministers konden dan eindelijk het woord nemen... om uit te leggen waarom ze doen wat ze doen. We hoorden de jager... Dat klonk nogal een stukje zorgwekkender dan de troonreden. Nou, je kunt het volgens mij rustig onheilspellend noemen. De jager is ons aan het waarschuwen. We moeten ons schrap zetten, maar we weten nog niet precies voor wat precies... of hoe erg het allemaal zal zijn. En je kunt zeggen dat dat past bij zijn rol als bewaker van ons nationale huishoudboekje En uh, dat het ook past bij wat er misschien aan zit te komen. Want deze minister van Financiën heeft vorige week gezinspeeld op een failliet van Griekenland. Daar wordt over nagedacht op het ministerie van Financiën... en over wat dat voor ons allemaal zou gaan betekenen. Uh, ik denk trouwens dat die cijfers nog een rol gaan spelen... bij de debatten de komende dagen in de Tweede Kamer... bij de algemene politieke beschouwingen. Want Geert Wilders wil die cijfers op tafel hebben... zodat hij kan duidelijk maken wat Griekenland ons kost. Um, vrijdagnacht stuurde het kabinet alvast uh, drietal uh, scenario's naar de Tweede Kamer. En die scenario's kun je eigenlijk zeggen... variëren van erg tot dramatisch. Als de wereldeconomie instort, als de economie tot stilstand komt... dan zijn de discussies die we nu voeren over waar er bezuinigd kan worden achterhaald. Die zijn dan peanuts, wordt er gezegd. Want dan gaat het over de vraag wat, er moet, er, wat moet er per se overeind blijven. En tegen dat licht is de toon van de jaren misschien wel begrijpelijk. En dan is de realiteit in die woorden een duidelijk contrast... met de troonrede die de koningin uitsprak. Er zit natuurlijk ook verschil in wie de woorden uitspreekt. Of dat de minister van Financiën is of de koningin. Maar ik moest bij de troonrede inderdaad even denken aan 2008... De troonrede in het jaar dat Lehman Brothers omviel. Dat veroorzaakte een schokgolf in de economie. Maar de troonrede van dat jaar ademde een sfeer van... Uh, Nederland kan wel een stootje hebben. En de troonrede van vandaag leek daar ook wel een beetje op. Uh, zo niet de reden van de jager. Want uh, hij maakte de geesten rijp voor al het mogelijk naderend onheil. Of dat nou financieel van aard is of niet. Lehman Brothers, de bank die in één keer verpulverd werd... en nog meer terugkwam. Precies, ja. En als je zei, Lehman, denk je natuurlijk een beetje aan het land. Die ministers hebben vijf dagen hun, uh, hun kaak op elkaar. Mogen houden nadat afgelopen donderdag plotseling de miljoenennota te vinden was op internet. Hebben ze vandaag, na het uitspreken van die terrorreden... echt goed de kans genomen om die vijf dagen stilte goed recht te zetten. Ik denk dat het antwoord op die vraag een beetje afhankelijk is... van wie je die vraag uh, stelt. Zo over de hele linie lijkt het erop dat het kabinet... vooral de mantra hanteert uh, Riemen vast. Het wordt heel erg, hoe erg weten we nog niet... maar iedereen gaat pijn lijden, want het is nou eenmaal nodig. En ik hoorde vandaag al een aantal oppositiefractievoorzitters zeggen... dat zij het grote verhaal van het kabinet missen... en dat zij in ieder geval de visie nog niet hebben ontdekt. Wat ik ook mis zeg maar, in onze gesprekken tot nu toe... maar ook vanmiddag een beetje in de Tweede Kamer... Is is het beleid van minister Leers. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Speelt het niet? Uh, in, het, in de troonrede kwam het woord immigratie inderdaad nauwelijks aan de orde. Uh, ik denk dat het wel de komende dagen bij de Algemene beschouwingen een rol gaat spelen, want het is natuurlijk de reden voor Geert Wilders om de bezuinigingen te steunen. Dit krijgt hij in ruil. En niet voor niets heeft het kabinet afgelopen vrijdag allemaal maatregelen bekendgemaakt, juist ook op dat immigratieterrein van minister Leers. En uh, Geert Wilders herhaalde vandaag in de radiouitzending dat hij echt resultaat wil zien. Minder instroom, minder immigranten. Dat moet Minister Leers, wel waarmaken. Maar dat komt pas bij het moment van afrekenen. En nu leidt dat nog niet tot politiek gedoe. En kun je dus vaststellen dat nu dat onderwerp het aflegt tegen de economische rampspoed. We leven nu. Wilma Borgman, dankjewel. Wat gaan de werkgevers doen bij de komende CAO-onderhandelingen? Dat straks. Helene Geest bij de AWB. Hoe is de situatie op de weg om kwart over vijf? Het is wat minder druk dan anders op dinsdagmiddag. De meeste vertraging heeft het verkeer in het midden van het land. Onder andere door een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Het levert een file op van drie kilometer voorknop in Beekbergen. Bij Beekbergen zijn bovendien twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Heldere taal vanmiddag in de Tweede Kamer. Ook heldere taal van staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken. Hij vindt. Voor wat hoort wat. Wie in de bijstand zit en werken kan, die moet aan de slag. Goedemiddag, meneer de Krom. Goedemiddag. Is het zo simpel? Ja, het is eigenlijk wel zo simpel. Ik vind dat als je een beroep doet op de solidariteit van de samenleving... Ja, dan mag die samenleving de belastingbetaler ook verwachten... dat degene die kan werken, dat die ook echt aan het werk gaat. Ja, is het echt zo makkelijk? Want minister De Jager had het over het op orde brengen van het huishoudboekje. Hoe raakt dat uw departement Sociale Zaken als je kijkt naar mensen in de bijstand? Nou, dat raakt ons natuurlijk ook direct. Hè? Sociale zaken uh, geeft bijna een derde van de hele rijksbegroting uit. Het is dus ook heel logisch, vind ik, dat wij als sociale zaken daar ook onze bijdrage aan leveren. En dat betekent dat, dat, dat wij ook ons best moeten doen om heel goed op die centen te passen. Maar als u zegt de helft van de mensen in de bijstand kan en moet aan de slag. Um, wat doen die 200.000 mensen dan nu in de bijstand? Nou, er zitten mensen bij die nu uh, heel veel solliciteren, maar uh, ja, geen kansen krijgen. Uh, er zitten mensen bij die uh, het moeilijk vinden om weer aan het werk te gaan. Er zitten mensen bij die heel, uh, nou, om, om allerlei redenen heel moeilijk sowieso aan de slag komen. Er zitten ook mensen bij die, ja, nou, die het eigenlijk wel best vinden. Zo. Dus het is een heel palet aan, uh, ja, aan mensen die daarin zitten. Er heel veel mensen die er... Er zomaar zitten. He hebben uw voorgangers dan niet hun werk goed gedaan? Jawel, want wat we zien bijvoorbeeld in 2004 is een nieuwe wet werk en bijstand ingevoerd. Uh, daar zat een financiële prikkel in voor gemeenten, want die voeren die wet uit... om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen, want dat scheelt uitkeringen. Nou, wat we toen hebben gezien is dat de instroom in de bijstand substantieel naar beneden ging... en de uitstroom naar werk groter werd... Maar het is niet genoeg. We moeten nog een slag extra maken. Dus wat we gaan doen op sociale zaken... is die stappen die in het verleden zijn gemaakt... op weg naar een activerende sociale zekerheid. Dus veel meer mensen prikkelen om aan het werk te gaan. Hoe kun, je we hoe kun je mensen prikkelen in een tijd... waarbij minister De Jager zegt... er is een opstekende storm in de aantocht. De economie is op een gangetje bezig, werkloosheid gaat toenemen. Hoe kun je dit soort mensen prikkelen? Waar prikkel je die mensen bij? Nou, door veranderingen aan te brengen in de bijstand zelf... in de, in de polisvoorwaarden, om het zo maar eens te zeggen... maar wat we ook gaan doen, dat is heel belangrijk... dit kabinet gaat een nieuw instrument introduceren... dat met een mooi woord heet dat loondispensatie. Dat betekent zoveel als jij een baan hebt waarbij je... Drie taarten per dag moet bakken. Uh, en, uh, uh, nee, tien taarten moet bakken. En je kunt er maar drie. Dat die werkgever voor die drie betaalt. en de overheid uh, aanvult uh, uh, tot het 100% van het wettelijk minimumloon. Daar begrijp ik helemaal niks van. Nou, je hebt een baan. en die baan. Daar, die bestaat eruit dat je tien taarten op een dag moet bakken. Ja. Iemand kan er maar drie bakken, meer kan die niet. Die heeft een door een arbeidsbeperking of een andere reden... kan die niet meer doen. Uh, dan hoeft die werkgever maar voor die drie te betalen... en de overheid vult het dan aan... tot 100% van het wettelijk minimumloon. Uh, voor die volledige tien. En wat levert dat concreet dat op? Want er is is spaar aan... geld en heb je mensen aan het werk. Ja, dat betekent voor gemeenten een heel interessant instrument... omdat dat betekent dat er meer mensen aan het werk kunnen. Meer mensen krijgen een kans. Voor mensen zelf is het interessant... omdat je meer in je portemonnee overhoudt. En voor de werkgever is het interessant omdat je alleen maar betaalt voor die arbeidsproductiviteit die iemand ook zelf levert. Maakt u de beeldspraak taarten? Volgens mij in tijden van economische nood gaan mensen geen taart eten. Maar dat is een beeldspraak. Wat voor, wat, voor werk, wat voor werk hebt u dan in gedachten? In welke sector kan Nederland inderdaad dit soort mensen voor dit soort bedragen aan de gang hebben? Nou, als ik bijvoorbeeld de land- en tuinbouw neem. Of eh, ik sprak vorige week een werkgever uit een, een recyclingbedrijf. Een directeur van een recyclingbedrijf. Eh, mensen in de bouw. Eh, dus er zijn heel veel mogelijkheden nu. Uh, nu ook al, om mensen meer aan de slag te krijgen. Maar dan moeten we wel dit soort maatregelen nemen. Onder het motto, zelfredzaamheid in een hardwerkend Nederland. Zoals het kabinet dat formuleert een van de slogans. Um, de, de SP, de Partij van de Arbeid, hebben daar een ander oordeel over. Die vat het samen als asociaal. Ja, ik vind het asociaal om mensen onnodig thuis op de bank te laten zitten. Want je zult maar willen werken, maar de kans niet krijgen. Dan en vind het raad, ik dat... Raad, raad, het het uw beleid is volgens hen asociaal. Ja, maar wat ik dus zeg is... mijn beleid is heel sociaal. Want wij gaan juist uit van de kracht van mensen. Wat mensen nog wel kunnen. En dat is ook de grootste uitdaging wat mij betreft... in de komende periode. Niet meer om te kijken wat mensen nou niet kunnen... maar om te kijken wat ze wel kunnen. Maar de kritiek is uh, van de uh, SP en de Partij van de Arbeid... dat uw beleid juist de zwaksten treft. Mensen uit de sociale werkplaats die zich niet kunnen verweren. Ja, maar... ik ik weiger om mensen weg te zetten in een uitkering... als dat niet nodig is. En er zitten nu mensen die in een uitkeringssituatie zitten... die dolgaan het werk willen, maar de kans niet krijgen. En wij gaan er dus voor zorgen dat die kans groter wordt. Wat is een concrete streef? Aantal? Ja, dat kan ik niet zo goed aangeven... omdat dat hangt natuurlijk van een heleboel factoren af. Onder andere van de ontwikkeling van de economie. Daarom zet het kabinet ook zo in op... Uh, economische maatregelen, maatregelen om die economische structuur van Nederland te versterken. En ook om inderdaad het overheidstekort terug te dringen. Want als we dat niet doen, ja, dan krijgen we in de toekomst nog een veel groter probleem. Ander klus op sociale zaken voor u. Dit jaar, of eigenlijk al ingezet, is het bestrijden van fraude. Ja. Hoe gaat u Zeker. dat doen? We gaan een wet indienen bij de Tweede Kamer... waarin staat dat als je rommelt met de uitkeringen... dat is voor mij echt absoluut onaanvaardbaar... dat je dan een, in ieder geval alles terug moet betalen... dat je een boete krijgt. En als je het dan nog een keer doet... dan raak je voor een tijdje je uitkering kwijt. En dat vind ik ook terecht. Omdat als je aan de belastingbetaler vraagt om tijdelijke steun, om hulp... dan vind ik dat... Mensen die dat ook echt nodig hebben, dat moeten krijgen. Maar als je er misbruik van maakt, ja, dan moet je wat mij betreft keihard er tegenin. Hebben we het dan over een groot aantal? Um, vorig jaar waren er uh, 82.000 mensen die hun inlichtingenplicht... Hoeveel? 82.000 mensen die hun inlichtingenplicht uh, uh, niet zijn nagekomen, althans niet volledig. He, als je een Waarbij ze niet eerlijk zijn geweest over hun veiligheidszorg. Ja, situatie. maar dat, kan ook, dat is niet alleen niet eerlijk, maar dat is ook mensen die per ongeluk wat verkeerd invullen. Waar het hier natuurlijk over gaat, is alleen mensen die bewust uit zijn op financieel voordeel door het plegen van fraude. Nou, vorig jaar was dat bedrag uh, 119 miljoen en dat willen wij uh, echt uh, zo hard mogelijk aanpakken. Kan niet. Dat is een hoog bedrag. Ja, dat is heel hoog. Veel te hoog. En ik vind dus ook echt uh, het oneerlijk en onaanvaardbaar... Uh, dat als je zegt, ik heb jullie hulp nodig tegen de belastingbetaler... en dat de belastingbetaler daar dan voorop draait, onterecht. Maar om dat op te sporen, want het is kennelijk iets wat al jaren aan de gang is... Uh, zullen er ook meer mensen moeten hebben meer systemen moeten hebben... om die fraude te kunnen opsporen, wat vervolgens nou, ook weer geld kost... waarbij de ja, baten en de lasten... Ja, ik, ik, heb, ik was uh, vorige week bij een gemeente vorige week bij een gemeente op bezoek. En die zitten inderdaad overal bovenop. Die zijn er keihard mee aan de slag. Overigens vragen gemeenten ook aan mij om bevoegdheden uit te breiden. Daar zijn we ook mee bezig. Maar die gemeente zegt tegen mij, ja, we zitten er bovenop. We gaan overal achteraan. En dat levert ons dus gewoon geld op. Ondanks het feit dat ook het departement minder mensen zou gaan hebben. Ja, wij moeten als overheid, kijk, als je aan de samenleving vraagt om uh, te bezuinigen, dan moet je dat als overheid natuurlijk ook doen. En dat betekent dat wij ook op sociale zaken een aanzienlijke taakstelling hebben voor wat betreft het aantal werkplekken. Staatssecretaris Prattelkrom van Sociale Zaken. Hartelijk dank. Fijne middag. Gaan we naar het pensioenakkoord. FNV-bondgenoten en Avacabo zijn en blijven tegen het pensioenakkoord. De twee grote bonden denken dat ze het een en ander wel kunnen repareren aan de onderhandelingstafel. Werkgeversvereniging AWVN zit bij heel veel cao-besprekingen aan de andere kant van de tafel. Hans van der Steen, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur van AWVN, dat staat voor arbeidsvoorwaardenbeleid en dan? Nou, AWVN staat er eigenlijk nergens meer voor, maar zeg maar Algemene Werkgeversvereniging. Goed genoeg. Gaat dat zo makkelijk? Reparaties aan de onderhandelingstafel, wat de twee grote bonden wilden? Nou ja, kijk, het is een beetje open deur om te zeggen dat er zwaar economisch weer aankomt. En uh, uh, het is gevaarlijk en aanverzegs om de rekening bij bedrijven neer te leggen. Want die bedrijven ja, die zijn nou eenmaal de motor van de economie, dus die hebben we nodig... Ja, het ziet er niet goed uit met onze economie. De overheid heeft de rekeningen van de crisis eigenlijk een beetje voorgeschoten. Dus werkenden zijn tot nu toe een beetje buitenschot gebleven. Bedrijven hebben massaal mensen in dienst gehouden. En die crisis, het eerste deel van de crisis die achter ons ligt. Al vaker genoemd, ook in uw uitzending. Dat betekent dat de werkeloosheid in Nederland, Europees gezien, op een bijzonder laag niveau ligt. Gelukkig, kunnen we zeggen. Ja, maar nu gaat die koopkracht onder druk staan. Uh, uh, uh, dat kan niet anders. Uh, en we zeggen: ja, Er is nu een zure appel en daar moeten we doorheen bijten. Mm -hmm. Zure appels zijn niet lekker, maar ze lessen wel de dorst. Ze zullen door uh, beide partijen moeten worden genuttigd... een kleine beet uit die zure appel. Zeker. Dus zeggen de twee grote bonden, bondgenoten Afakabo... dat gaan wij straks na dit pensioenakkoord aan de onderhandelingstafel repareren. U hebt ervaring met dat soort besprekingen. Kan dat? Ja, kijk, het nou, is dus even afhankelijk van, van hoe dat pensioenakkoord nu straks ook ingeregeld gaat worden in, in, in wetten en andere reglementen. Uh, maar laten we er maar van uitgaan, en dat is ook goed, dat er decentraal nog wat ruimte blijft om in detail dingen in te vullen. Dat is ook ja, prima. Waar zit die ruimte? Nou, die zit, hem, die zit hem bijvoorbeeld op het punt van hoe gaan we met beleggingsbeleid om? Gaan wij uh, dat uh, heel voorzichtig doen of iets minder voorzichtig? Kortom, daar zitten keuzes in. Want u uh, vindt, u denkt dat uh, qua beleggingsbeleid het risico ook nog bij de werkgevers kan worden gelegd? Zit daar, zit daar ruimte aan de onderhandelstafel? Nou, Even de grote punten die ja. bondgenoten in Avocabo zo hard hebben gehad? Nou, ik ga ervan uit dat we decentraal volwassen genoeg zijn om eh, met oog voor specifieke situaties tot goede akkoorden te komen. Wat doen ze daarmee? Nou, ik, eh, dat is nog altijd zo gebeurd. En ik ga ervan uit dat decentraal straks, als we de ruimte krijgen... om dat pensioenakkoord in te vullen... dat we dat ook op een loyale manier met elkaar gaan doen. Ja. En ja, dat is misschien een beetje in contrast met de, de commotie... die we rond dat akkoord deze dagen hoorden. Maar wij zullen in ieder geval bedrijven helpen om de dialoog op te zoeken... met vakbonden, decentraal om eh, problemen aan te pakken en op te lossen. Hè? Want het is niet niks wat er te gebeuren staat. Nee, Zeker kijkend naar de koopkrachtafdame de komende jaren. Valt samen met de looneis van de FNV-vakcentrale. Die is 2,5%. Wat vindt u daarvan? Nou ja, kijk, de vakbeweging is natuurlijk vrij om uh, de looneis te formuleren zoals ze dat, uh, zoals ze dat doen. Uh, kijk, er zijn al een heleboel CEO's afgesloten uh, in de afgelopen maanden in de zomer over het jaar 2012. We hebben vorige week ook aandacht aan besteed. Daar zie je een gemiddelde loonsvolging van 2%. En toen hebben we al gezegd dat zit eigenlijk aan de bovenkant van wat verantwoord is. Nou, nu weten we met de, de, de, de informatie van vandaag helemaal zeker dat het zwaar economisch weer is... Ja, dus, dus uh, uh, wij zijn er erg voor om dat heel voorzichtig te, te benaderen. Onze inzet zal eigenlijk drie punten behelzen. Wij zullen heel erg zoeken en op zoek gaan naar de dialoog met mensen in bedrijven, met ondernemersraden en met vakbonden. Samen problemen oplossen voor de lange termijn om mensen inzetbaar te houden in een verkrappende arbeidsmarkt... en voor de korte termijn om die crisis te bestrijden. En is het daarbij belangrijk dat je niet zozeer altijd naar de, de lonen kijkt... maar ook andere onderdelen in ceo besprekingen -bespreking ja, uh, op ja, zeker. Kijk, van de goed. Loonruimte is er niet bij voorwaard. Die maak je met elkaar. Die zoek je met elkaar op. Dat is de kunst. En je kunt ruimte zoeken door bijvoorbeeld... Met elkaar te kijken naar kunnen wij productieprocessen nog flexibeler inrichten of efficiënter laten verlopen met medewerking van mensen. Zodat de verdiencapaciteit van bedrijven ook groter wordt. Dat is één mogelijkheid. Hè? Dus eerst ruimte zoeken en dan verdelen. Een ander punt is natuurlijk geen nieuw punt, maar in, in de, in, in de tijd waar we nu in leven wel ongelooflijk belangrijk. Waarom meteen denken aan structurele loonsverhogingen. Zouden we niet dus in dialoog nogmaals in bedrijven na kunnen denken over een stukje eenmalig? Of een ja. stukje afhankelijk van economische ontwikkelingen of van bedrijfsresultaten? Nou, dat moeten we even afwachten, want die economische ontwikkeling, daar kan per week iets in veranderd worden. Maar ik begrijp het heel goed, er is dus ruimte wellicht aan de onderhandelingstafel. Hans van der Steen, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid bij uh, werkgeversvereniging AWVN. Heel woordvol, hele mondvol. Ik dank u hartelijk. Oké. Okay.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 Nou Erik, dat is heel aardig van je, maar je hebt het al zo druk. Wat je ook onderneemt, wij hebben exact de software die je nodig hebt. Jouw branche, your exact. Radio 1, het NOS-journaal. Het kabinet en de koningin hebben gezegd dat het komend jaar... zwaar zal worden voor alle Nederlanders. Volgens minister De Jager steekt een economische storm op... waarvan pas achteraf is te zeggen hoe zwaar die was... Premier Rutte zei dat nu duidelijk blijkt dat het nodig is om 18 miljard euro te bezuinigen. Koningin Beatrix legde in de troonrede ook de nadruk op de ingrijpende bezuinigingen die iedereen zullen raken. Bij een CNV-kantoor in Den Haag is een dode gevonden. Om wie het gaat is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. De politie heeft een verdachte aangehouden. Meer details zijn niet bekendgemaakt. De Afghaanse oud-president Rabbani is gedood bij een bomaanslag. Hij was voorzitter van de Vredesraad die onderhandelt met de Taliban. Rabbani kwam om het leven toen een zelfmoordterrorist... zich in het huis van de oud-president oplies. Rabbani was twee keer president van Afghanistan. En een politieman van het korps Brabant-Noord is geschorst... omdat hij ambulancepersoneel heeft bedreigd. Dat deed hij begin deze maand, toen hij niet in functie was. Een ambulance kwam toen hulp bieden aan een van zijn familieleden. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Het is vandaag een overwegend bewolkte dag geweest met soms wat motregen. Er was wel wat zon, maar heel veel stelde het eigenlijk niet zo voor... En ook vannacht is het bewolkt. Enkele opklaringen in het zuiden daar gelaten. In het noordwesten kan er wat lichte regen vallen... en het koelt af naar zo'n 10 tot 15 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. En morgen valt er vooral in het westen en noorden van het land wat regen... en het wordt 17 graden aan zee, tot 19, mogelijk 20 in het binnenland. En daar is de kans op padzon ook het grootst. De wind waait dan nog steeds uit het zuidwesten, is matig van kracht... maar langs de kust wel vrij krachtig. En daarna krijgen we qua weer een aantal rustige en droge dagen... met vanaf vrijdag oplopende temperaturen en in de vroege ochtend kans op mist. ANWB Verkeersinformatie. Bij Amsterdam valt het erg mee met de avondspits. De meeste files staan vanmiddag bij Utrecht. En dan uh, vooral op de A1, de A12 en de A28. Ik noem wat opvallende files. Dat is er ook eentje in het noorden van het land. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Voor knoopend Julianaplein 2 kilometer door een ongeluk. Er gebeurde ook een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daardoor staat er tussen de Avrid Loenen en knopend Beekbergen 5 kilometer. Bij Beekbergen zijn ook twee rijstroken dicht.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 Vijf over half zes, welkom bij het Radio 1-journaal. We spreken zo met minister Verhagen van Economische Zaken... die inmiddels hier in Den Haag is aangeschoven. Maar we gaan eerst naar Turkije, want het centrum van de Turkse hoofdstad, Ankara... is vandaag opgeschrikt door een bomontploffing. Er brak brand uit, maar die was snel geblust door de toegesnelde brandweer. Brown van Meulen. nou horen we de hele dag al tegenstrijdige berichten. Ja. Je hebt de feit op de rij. Ik hoop dat het feiten zijn. We weten al nou voor zeker dat er een explosie was in het hart van Ankara... vlakbij regeringsgebouwen, ook het hoofdkwartier van de hoogste legergeneraals van Turkije. En er is inderdaad lange tijd twijfel geweest over de oorzaak van die explosie. En heel eerlijk moet ik zeggen dat die twijfel er nog steeds is. Zeker is dat er een auto is ontploft met een LPG-tank... en dat die explosie er weer voor zorgt dat andere auto's met gastanks ook in vlammen opgingen. Nou... De regering lijkt ervan overtuigd dat het hier om een autobom ging. Hoewel aanvankelijk een ooggetuige beschreef. hoe er iemand uit een raam een brandend voorwerp liet vallen. op een van de auto's. en dat daar eh, die explosie uit voortkwam. De gevolgen zijn hoe dan ook vernietigend: een hele reeks uitgebrande autovrakken, winkels in puin. 15 gewonden en 3 doden. Als het inderdaad een aanslag was, Bram, heeft de Turkse overheid dan ook enig idee wie erachter zou kunnen zitten? Nou ja, dat blijft in Turkije natuurlijk altijd gissen. Uh, zolang er geen groeperingen is die de aanslag opeist. Hè. Je hebt hier van extreem links tot extreem rechts die aanslagen plegen. Je hebt Al-Qaeda gehad en soms zijn het Koerdische militanten. Nou, het Turkse leger voert momenteel zware bombardementen uit... tegen de Koerdische PKK in het noorden van Irak. Dit zou een vergelding kunnen zijn, maar dan moet erbij gezegd worden... dat de PKK zich al jaren richt... Op politie en leger als doelen en burgerslachtoffers altijd probeert te voorkomen, zeker de afgelopen jaren. Terwijl bij deze aanslag, als het een aanslag was, Tim. Ja, burgerslachtoffers natuurlijk niet te vermijden waren als je het in het centrum van Ankara doet. Is het de eerste keer volgens mij in de hoofdstad in Turkije... dat zo'n aanslag plaatsvindt? Nou ja, de eerste keer sinds vier jaar. Vier jaar geleden hebben we ook een in Ankara eh, gehad. Eh, hier in Istanbul hadden we vorig jaar nog. Dat was wel een PKK-aanslag. Maar dat was een man die met een bom op zijn lijf... echt naar een busje met politieagenten aan het lopen was. Eh, die blies alleen zichzelf op. Dus dit soort aanslagen komen voor. Maar nogmaals, daar wordt bijgezegd... Worden dat de strategie van de PKK de afgelopen jaren zeer specifiek gericht is op politie en leger. En in dit geval uh, zijn er alleen maar burgerslachtoffers gevallen. Pam van dankjewel. Hier in de studio Maxime Vragen, welkom. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken. U zat er even met de oren gespitst. Ja, nou kijk, het is natuurlijk altijd zo dat uh, het vreselijk is als er, uh, als er ergens burgerslachtoffers vallen door, door aanslagen. Ik bedoel, dat, is, dat is juist het, het, het, het vreselijke van, uh, van terroristische activiteiten. Die zijn echt niets ontziend en die specifiek ook gericht op het aanbrengen van zoveel mogelijk leed en angst. En dat heeft altijd een, een, niet alleen een uh, vreselijke schade. Maar ook uh, brengt het een land als zodanig natuurlijk toch uh, behoorlijk in, uh, in onrust. Een rottig bruggetje misschien. Maar het kabinetsbeleid is ook niet zo niemand ontziend komend jaar. Uh, nou, Ik vind dat u uh, daar echt uh, de plank mislaat. En ik vind het ook een vergelijking die, uh, die niet uh, kan. Wat, uh, waar u wel uh, gelijk in heeft is dat uh, de bezuinigingen die noodzakelijk zijn. We moeten ons huishoudboekje op, uh, op orde brengen dat die iedereen uh, zullen raken. Uh, iedereen gaat uh, merken dat we moeten bezuinigen. Uh, dat is helaas noodzakelijk, omdat... Uh uh, we gewoon meer uitgeven, uh, 50 uh, tot 70 miljoen per dag... meer uitgeven dan, uh, dan we binnenkrijgen. En dat kan niet uh, tot een oneindige doorgaan. We zien ook in landen om ons heen wat er gebeurt... Uh, als je alleen maar op de pof blijft leven. Uh, dus je zult je, je huishoudboekje op orde moeten brengen. Tegelijkertijd, en dat is het perspectief wat wij ook bieden... willen we het verdienvermogen... Uh, versterken, uh, zodat uh, we ons bedrijfsleven de ruimte geven. Uh, dus vandaag minder uitgeven is helaas noodzakelijk, maar morgen meer verdienen is uh, de remedie. Het uitgeven, daar wil ik even met u over praten, als minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Want de koningin zei vanmiddag, vertrouwen alleen is niet genoeg en ze ridden in de troonrede aan de sombere economische vooruitzichten. Hoe kun je met een opstekende storm, zoals minister De Jager dat verwoordde, uh, die, die, die economie toch echt weer op gang brengen? Nou, wat wij, wat wij doen is juist ondernemers de ruimte geven... Om, om te doen waar ze goed in zijn, en dat is ondernemen. We hebben een nieuw bedrijfslevenbeleid ontwikkeld... waarbij we ondernemers en onderzoekers eigenlijk aan het stuur zetten. En wat je, wat je ziet is dat we in Nederland... Veel uh, kennis hebben, maar dat die kennis op de plank blijft liggen. En wat we moeten ervoor zorgen is. willen we de toenemende concurrentie. Uh, in de wereldeconomie aankunnen. en tegelijkertijd een antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen. vergrijzing, klimaatverandering. groeiende wereldbevolking. schaarste aan grondstoffen. dan moet je zorgen dat je meer vernieuwende producten ontwikkelt. En door nu een bedrijfslevenbeleid te ontwikkelen, waarbij we overbodige regels afschaffen, waarbij we onderzoekers en ondernemers samen aan tafel brengen, zorgen we dat die ondernemer ook weer die vernieuwende producten kan gaan ontwikkelen. Maar hoe realistisch is dat op dit moment, als je ook weet dat Nederland als open economie afhankelijk is van de wereldhandel, die ook nog wel eens zou kunnen gaan stilleggen? Maar juist in, in onzekere tijden moet je je maximaal inspannen om, het, om, om de kracht, de veerkracht van, van het bedrijfsleven, het verdienvermogen van, van van de Nederlandse economie om dat te versterken. Dat doen we. Uh, we investeren gericht in de topsectoren van, uh, van onze economie. We zorgen dat onderzoekers en ondernemers... meer van elkaar gaan profiteren. We schaffen onnodige regels in sneltempo af. En we, wat, we, wat heel belangrijk is, is dat we het aantrekkelijk maken voor ondernemers om te investeren... in vernieuwende producten, in onderzoek... door een extra belastingaftrek te geven. En de midden- en kleinbedrijf, toch de motor van onze Nederlandse economie... geven we door middel van een speciaal fonds... geven we die kredieten, durfkapitaal verstrekken we eraan... zodat ze toch een, zeg maar, een financiële zekerheid krijgen... om die investeringen te plegen. En als dat dan rendabel is, gaat het weer terug. Dus het is een lening die je eigenlijk verstrekt. Dat klinkt heel, uh, heel logisch. Maar de realiteit is misschien wat anders. Als je kijkt naar de wereldeconomie... waarbij de stagnatie hand over hand toeneemt. Ja, kijk maar, we hebben... Uh, we hebben te maken met onzekere situatie in de, in de economie. Dat is ook de reden waarom we gezegd hebben... we moeten niet alleen ons huishoudbakje op orde brengen... we moeten niet alleen zorgen dat het verdienvermogen versterken... maar we moeten ook zorgen dat we de eurocrisis te lijf gaan. Ik heb zelf uh, bij de OESO-vergadering in, uh, in juni vorig jaar, van, van dit jaar... heb ik ervoor gepleit om landen onder curatelen te plaatsen. Je ziet nu met de plannen die het kabinet op dat punt heeft uh, gepresenteerd... dat we ook steeds meer steun krijgen in, uh, in Brussel daarvoor... Dus dat betekent ook dat ook in die landen... Uh, uh, zeker gesteld wordt dat ze hun huishoudboekje op orde brengen... en dat ze maatregelen treffen om uiteindelijk ook geld te gaan verdienen. Want ze moeten die schulden uiteindelijk kunnen afbetalen. Dus we grijpen ook fors in... in uh, juist uh, uh, het oplossen van, uh, van de Europese schuldencrisis. Goed, iets anders. Hoe gaat het met de PVV? Als gedoogpartner. Um, <coughs> het is een partij die uh, zich houdt aan, uh, aan de afspraken... Uh, en dat geldt uh, heel nadrukkelijk daar waar het uh, wat ook die 8 miljard bezuinigingen betreft. Maar ook daar die, die hoofdstukken die in het gekort staan. We weten ook van tevoren, en dat wisten we van tevoren, dat we echt ten principale verschillen over uh, zaken als, uh, als religie. Uh, als uh, de positie ook uh, van uh, de islam in, uh, in Nederland als je kijkt naar de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs. Maar we wisten ook dat we fundamenteel met elkaar verschillen. Uh, als het gaat over Europa. Zijn dus je... dat een beetje de witte broodsweken van een wel heel langdurende uh, latrelatie, zoals sommigen het omschrijven? Zeker als we kijken naar de PVV, die het kabinet in de steek laat als het gaat om het buitenlands beleid, behalve Israël, als het gaat om de euro, Europa, Griekenland en nu ook uh, met de AOW-plannen van uw collega Kamp. Ja, maar je, je, ook daar geldt dat uh, het ook een minderheidskabinet uh, mogelijk is om, uh, om meerderheden te verwerven. En dat is niet altijd makkelijk. Maar je ziet dat we met, met betrekking tot uh, bijvoorbeeld het pensioenakkoord, met, uh, met betrekking tot Europa, uh, maar ook op mijn eigen terrein, als dus het gaat over uh, economisch beleid, wat niet in het uh, in akkoord voor u Maar u zich gelukkig dat het eigenlijk tot nu toe al redelijk gaat? Uh, ik, ik prijs mij gelukkig als wij meerderheden weten te verwerven... voor maatregelen die nodig zijn om onze economie sterker te maken... om te zorgen dat uh, we ook uh, in de toekomst onze pensioenen en uh, ook onze gezondheidszorg uh, kunnen blijven betalen. Wel nou, grappig eigenlijk dat u die meerderheid vindt bij de Partij van de Arbeid. Toch een partij met u hebt samengeregeerd... en waar u volgens mij toch niet echt met heel veel plezier op terugkijkt. Uh, nou, ik, ik, ik ga niet terugkijken op, uh, op, op, op de, de werkwijze in het voorgekomen. Nee, ik ik ik heeft... ja, nee, maar kijk, als ik wel Als ik bijvoorbeeld kijk bij, uh, bij energie... Als ik, als ik aan het werken ben aan uh, uh, het verduurzamen van onze energie... Uh, als ik dan nee, ik daar steun nee, van dat kijk is, van dat de Partij van ik. de Arbeid... Ja, en is dat natuurlijk prima. Maar dat gaat is alleen, wij, maar, alleen maar goed. Het gaat mij meer om het samenwerken met de Partij van de Arbeid... waar u eigenlijk toch een beetje wordt, tot toe, toe wordt gedwongen... waarbij de Partij van de Arbeid meer macht krijgt dan de ja, partner maar, PVV. Nou, okay, waar het mij om gaat is dat we uh, voldoende steun weten te krijgen... Voor, uh, voor maatregelen die wij noodzakelijk achten... om uh, juist hier in Nederland uh, ook uh, een, een, een, een, een, een verbetering van, uh, van onze economie... Uh, en een, uh, ja, het op orde krijgen van onze overheidsfinanciën. Maar hadden we het liever anders gezien? We zijn een minderheidskabinet, dus of ik iets uh, liever anders had gezien, uh, dat doet ook relatief uh, niet ter zake. Omdat we van tevoren wisten dat we op punten van buitenlands beleid, op punten van Europa, uh, dat wij daar uh, geen steun zouden krijgen van, uh, van de gedoogpartner uh, de PVV. Ja, voelt u zich nu na een jaar vicepremierschap uh, al de echte leider van het CDA? Uh, ik geef uh, in de dagelijkse praktijk van uh, van het kabinet geef ik leiding aan, uh, aan het CDA en uh, uh, verder is het een, een discussie. Die uh, ja, vooral door journalisten gevoerd wordt. Ik doe mijn werk en ik, uh, ik kan daar uh, heel goed mee uit de voeten. Maar voelt u zich lekker bij dat dan toch wel um, officieuze leiderschap, wat u met zich meedraagt? Ik voel mij uh, buitengewoon. Uh, goed in mijn vel, uh, als ik kijk naar mijn uh, huidige werkzaamheden. Ik vind dat we binnen het kabinet uh, ook uh, voldoende mogelijkheden hebben om uh, juist die elementen... die voor het CDA van groot belang zijn... om die ook te kunnen realiseren. Dus ik, uh, ik heb niks te klagen. Ik heb een goede samenwerking met, uh, met de VVD in het kabinet. De, de, de samenwerking is plezierig. Ja, ondanks het feit dat... Uh... Er tien zetels verschil zijn met de VVD. Als je kijkt naar de peilingen. VVD doet het goed, CDA slecht. Is het CDA dan wel voldoende herkenbaar, me Als je kijkt naar de huidige begrotingsvoorstellen, dan zeg ik dat er absoluut er voldoende herkenbaarheid is. Ten aanzien van die elementen die het CDA van belang vindt. Als ik bijvoorbeeld kijkt naar de verdeling die we gedaan hebben, ten aanzien van de koopkracht zorgen dat de minima. Uh, redmins op achteruit gaan, dat die ook de helpende hand toegestoken krijgen. Als ik kijk naar afspraken die we ook over duurzaamheid maken, over meesterschap. Uh, dan uh, voel ik mij daar als CDA heel goed thuis in. Wij investeren ook in de kracht van de, van de samenleving. Dat doen we ook bij het economisch beleid. Ook dat is iets waar het CDA zich uh, heel goed in, in thuis uh, voelt. Dus uh, ik heb daar niet over te klagen. Hebt u de afgelopen tijd nog contact gehad met Camille Eurlings? Ja. En wat voor contact is dat dan? Um, nou, ik heb hem uh, van de zomer heb ik, heb ik twee keer met hem gegeten. Ik heb hem uh, daarna, dan, uh, toen zeg maar, de berichtgeving over zijn, zijn privé-situatie in, in de krant kwam... heb ik s'avonds met hem gebeld om hem ook sterk te, te wensen. In, in deze ongetwijfeld ook uh, niet alleen vervelende, maar ook, ook moeilijke tijd voor hem. Ja, gaat u zich de komende tijd inspannen om Eurlings weer tot de actieve politiek te bewegen? Ik denk dat Eurlings uh, mans genoeg is om zelf te bepalen of hij uh, happy is bij, uh, bij de KLM. Uh, om zich daar in te zetten voor... Uh, het verbeteren ook van de bedrijfsresultaten van de onderneming. Maar zou die, zou die een, een, een goede lijsttrekker kunnen zijn voor de volgende verkiezingen? Uh, ik ga daar niet over. Nou, ja, of als... wel? Nee, een ik, van de nee, leiders nee, van de centraal, nee. Ja, maar ja, ja, Het gaat er ja, wel absoluut. Over. Ja, nee, dus zou dat... die een goede nee, lijsttrekker. Weet we, we, we we weten zijn. wat het aardige is van een, van een partij met pak een beet 60.000 uh, leden? Dat die uh, uiteindelijk zelf bepalen wie, uh, wie die lijsttrekker wordt. En uh, zou het, het, goed is aan, zijn, het aan mensen het, zelf het, om, om te bepalen of ze daarvoor kandidaat zijn of niet. Zou het goed zijn voor de partij als Eurlings sowieso weer een actieve rol gaat vervullen? Ik vond het jammer dat uh, Camille Eurlings de politiek verliet. Ik heb altijd heel goed met hem kunnen werken. Ik was zijn mentor toen hij in de kamer kwam. Dus ik, uh, ik heb hem eigenlijk zien binnenkomen. Dus en ja, heel... het zou goed zijn als hij en, weer terugkomt. Het is, het is goed als uh, mensen die, die hard voor de politiek hebben... Uh, die zich daarvoor willen inzetten, dat die ook beschikbaar zijn. Hij heeft de keuze gemaakt om uh, daar een punt achter te zetten. En dat moet je respecteren. En wanneer gaat u weer met hem eten? Um, dat doe ik regelmatig, want het is, een, uh, het is een vriend... en met vrienden ga je ze nu dan eten. Hij is wel nodig voor het CDA, denk ik. Als je kijkt naar de zetelverdeling op dit moment in de peilingen. Nee, maar ik heb niks te maken met peilingen, als ik eerlijk ben. Nee, uh, dat is nee, nee, waar ik mee is. te maken heb, is zorgen dat wij uh, dat vertrouwen... wat wij uh, duidelijk vorig jaar verloren hadden bij, uh, bij de verkiezingen... Uh, van, uh, van juni vorig jaar, dat we dat weer herstellen. Dat kost tijd, maar ik vind, om te beginnen... dat ik dus in de komende vier jaar, want dit kabinet dat zit nog vier jaar... pas de volgende verkiezingen zijn in 2015... dat we moeten werken aan dat herstel van vertrouwen. Ik heb daar mijn eigen ideeën over. Ik vind dat met het kabinetsbeleid we daar ook in, uh, in, in staat moeten kunnen zijn. Maxine Vragen, hartelijk dank voor uw komst. minister van Economische Zaken. Straks na zes uur meer over het failliet, verklaarde DigiNotar... het bedrijf dat in opspraak kwam omdat het overheidssites slecht had beveiligd. 11 voor 6, hoe is de stand op de Nederlandse wegen? Lene Geest bij de ANWB. Er staat in totaal 130 kilometer file. Daarmee is het toch nog uh, behoorlijk druk geworden. De meeste vertraging heeft het verkeer op dit moment op de A15... tussen Rotterdam en Gorkum... Richting Gorkum, 5 kilometer tussen Sliedrecht en Gorkum. Door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. De andere kant op staat de zogenoemde Kijkersfile. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendoom ook 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal Met Tim Overdijk. 10 voor 6. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Geschreven en meegelezen door Mariel Hageman. In avondkranten vanzelfsprekend reacties op de troonreden. NRC Handelsblad vindt het belangrijkste nieuws... dat niemand wordt ontzien bij de bezuinigingen. De ingrijpendste maatregelen die het kabinet neemt... zullen alle Nederlanders raken, is volgens de krant... de kern van de boodschap die koningin Beatrix heeft voorgelezen. Voor de kranten met een christelijke signatuur... het Fries Dagblad en het Reformatorisch Dagblad... is het belangrijkste nieuws dat het kabinet de miljoenennota heeft aangepast... om de steun te krijgen van de SGP. Dan gaat het over het kindgebonden budget... Een tegemoetkoming en de kosten voor gezinnen tot een bepaald inkomen. Dat kindgebonden budget blijft gelden voor meer dan drie kinderen. Niet onbelangrijk voor de achterban van de SGV, SGP, waar vaak grote gezinnen zijn. Het parool heeft voor een wat andere insteek gekozen op Prinsjesdag. Een vakjury van oud-politici heeft het huidige kabinet beoordeeld. VVD'er Robin Linschoten, PVDA'er Felix Rottenberg en voormalig leider van de LPF Matt Herben zijn tot de conclusie gekomen... dat de ministers van de VVD de beste van de klas zijn. De driehoofdige jury vindt premier Mark Rutte... een handige bedrijfsleider die tactisch opereert. Maar hij mag zo langzaam brand wel eens de diepte in. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wordt premier is kwaliteiten toegedicht. Maar de absolute winnaar is minister Henk Kamp... met een maximumwaardering van vijf sterren. Rottenberg, verzucht in het parool... had de helft van het kabinet, maar zijn kwaliteiten. Deze man kan leiding geven. Een van de aanwezigen bij het uitspreken van de troonrede... was cabaretier Paul de Leeuw... als date van GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent. Zij had hem op Valentijnsdag gevraagd... om haar te vergezellen op Prinsjesdag... Verslaggever Martijn van der Zanden trof Paul de Leeuw in de statenzaal. De cabaretier die een lintje heeft, blijkt een trouwvolger van de gebeurtenissen op Prinsjesdag. Kijk altijd, en ook de radio beluisteren, dat weten jullie ook. Uh, maar ik, nee, ik vind het ontzettend leuk om, het, om, het, om het bij, te, bij te zijn, maar je mist nu alle analyses. Mis je nu. Uh, dat is wel het enige wat, ja, het is net zoals dat je naar een live voetbalwedstrijd gaat en je mist het commentaar. Ik ga ook wel eens naar een fijner toe en dan, dan denk ik, ja, de doelpunt is gevallen en ik zat om iets anders te doen, omdat ik het commentaar niet hoorde. En het is ook een beetje, ja, je hebt iets gehoord... maar het commentaar van de partijen weet je nu niet. Dus dan ga ik wel eens even rustig naar luisteren vanavond. Er is een grote kans, Marielle, dat wat we nu voorlezen... de luisteraars in het noorden niet bereikt. De ontvangst van de publieke radiostations... Radio 1, Radio 2, 3 FM en Radio 4... is daar nog steeds erg slecht, schrijft het Fries Drachtblad. Het CDA heeft minister Verhagen om opheldering gevraagd... waarom het allemaal zo lang duurt. Ja, ondanks de noodmast die in Assen is geplaatst... na de brand in de zendmast in Hogesmilde... blijft het in het noorden tobben met de ontvangst. Het CDA verwacht volgende week van minister Verhagen... uitsluitsel over de kwestie. Nou, misschien hadden we zelf ook nog even kunnen aanklampen daarover. Te laat, hij verlaat net het pand. Het parool is nog niet klaar met de nieuwe directeur... van het gemeentelijk vervoersbedrijf. Het salaris is opnieuw aanleiding voor de onrust, meldt de krant. De man gaat maximaal 318.000 euro verdienen. Dat bedrag is al behoorlijk boven de balken en de norm. Maar nu zijn er volgens het parool bronnen die melden... dat het salaris nog hoger kan uitvallen... doordat er allerlei aanvullende clausules zijn opgenomen... in het contract van de nieuwe directeur. Verantwoordelijk wethouder Gerels die heeft bezworen dat 318.000 euro echt het maximum is, zou niet op de hoogte zijn van die afspraken, schrijft het Parool. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Opiniemakers over de plannen van het kabinet Rutte. De mening van oud-voorzitter van het Landelijk Actiecomité Scholieren... Siebert van Linden over de onderwijsbegroting. Beste Mark. Het beter weten is de nationale volkssport van Nederland... Tegelijkertijd is het ook de kern van wetenschap en vooruitgang. Iedereen die meldt dat het onderwijs in Nederland beter kan, krijgt al snel de reactie van... ...ja, dat weten we nu onderhand wel. Toch blijkt uit de cijfers dat we de weg omhoog nog niet hebben gevonden. Het weten en daar toch niet van leren. Hoe kan dat toch? Dit kabinet klopt zich op de borst dat er 31 miljard euro aan het onderwijs wordt uitgegeven. Dat is dan volgens het kabinet geen dubbeltje minder dan vorig jaar. Een kwartje meer zat er ook niet in. Ook al nemen de aantallen studenten toe. Je noemt het je persoonlijke missie om Nederland in de top 5 van kenniseconomie te loodsen. Het geschud daarvoor? Meer toetsen, meer focus, meer let op ranglijsten en strenger selecteren. Maar Mark, ik mis in de miljoenennota een gezonde dosis ambitie en aanstekelijke plannen. Zeker voor ondernemende, creatieve en flexibele studenten en leerlingen. En dat zijn er nogal wat tegenwoordig. De overheid zit ze een beetje in de weg. Strakker toetsen, vaker aanwezig zijn, boetes als je wat te lang je elders ontwikkelt allemaal goed voor de portemonnee van vadertje staat. Maar leren en ontwikkelen zijn niet wezenlijk anders in een kenniseconomie. Daarom Mark, een klein plan voor excellentie. Schaf toch het ouderwetse klassensysteem af. Laat leerlingen en studenten vakken stapelen op verschillende niveaus. Laat het vak waarin je het best bent je limiet bepalen, niet het vak dat je het minst beheerst. En schaf dan gelijk de studiefinanciering af. Betaal studenten gewoon per behaald vak. Zo kunnen ze zelf hun studie combineren met werk en het in hun eigen tempo doen. Mark, zo'n vijf jaar terug stond op je bureau een fotolijstje met mbo'ers... als geheugensteun voor wie jij het allemaal deed in de politiek. Ook nu als premier geef je nog steeds maatschappijleer aan een achterstandsklas. Staat het lijstje met mbo'ers eigenlijk nog steeds op je bureau? Zitten ze nog steeds in je hart? En kun je hen beloven dat zij het beste onderwijs van de wereld krijgen? Dat hoop ik te horen. Sievert van Linden. En... Meer van deze columns terug te beluisteren op onze site nfs.nl. Daar ook alle verslaggeving en alle troonredes tekst, beeld en geluid terug te vinden op onze site. Na zes uur gaan we daar natuurlijk nog verder over praten met Wilma Borgman. Praten we ook met staatssecretaris Wekers van Financiën. Die mag komen uitleggen waarom hij als VVD'er het nodig vindt om belastingen te verhogen. En we gaan in op de situatie bij Dirinota. We spreken met de curator van het inmiddels failliete bedrijf. Tot na zes uur. De Huisduels van Feyenoord moeten voorlopig worden verboden als middel tegen supportersgeweld. Ja, dat zeer zeker en dan zo snel mogelijk. Deze mensen mag je absoluut geen supporter noemen. Het neigt bijna naar maffia. Draap ze bij elkaar en zet ze op een zandbak in de noordzee. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Het is elke keer weer hetzelfde. De overheid treedt te slap op en uw mening die telt. Hup, de eerste steen.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 Hoe kom je daar nou bij? Wat een onzin. Inderdaad, want bij een pensioenfonds deel je de kosten en de risico's met elkaar. Bovendien zijn de kosten laag omdat pensioenfondsen geen winst hoeven te maken. Zo ben je altijd voordeliger uit. Ga voor meer zin en onzin over je pensioen naar sterk.nl. Werken wordt nog leuker met supersnel internet. En nog leuker omdat het raadloos is. Met de gratis wifi-modem bij Office Basis van Ziggo Zakelijk. Bel 0800 0620. Dit is Radio 1.